Voorzitter, dank u wel. Er zijn een aantal punten, er zijn nogal wel reglement 12 uh, wel te verstaan. Net als uh, meneer Wisman net heeft gezegd, zijn onze meningen een beetje verdeeld. En mijn vraag is eigenlijk, als we straks tot de besluitvorming overgaan... kunnen we dan de mogelijkheid gebruiken om per punt te besluiten? Want het hele, kijk, als je voor het een voorbeeld het ander tegen... dan kun je het amendement niet aannemen. Dus mijn verzoek aan u is om dan... ...de besluitvorming even per punt te nemen... ...dan kunnen de goede punten die erin zitten... ...ook eh, daarover positief besloten worden. En wie beslist dan wat een goed punt is? De Raad met het besluit. Is voorzitter. Antwoord. Heel goed, meneer Simons. Ik, eh, ik ga daarover nadenken. Maar we zijn het grotendeels eens. Was dat wat u betreft eh, ook op dit onderdeel? Ja? Goed. Mevrouw Keuronsson, zag ik. Dank u, voorzitter... Um... Wellicht ligt één toevoeging uh, bij artikel, of bij punt 1. Um, dat elke fractievoorzitter de raad kan aanwijzen dat hem bij afwezigheid in het presidium, zeker in het seniorenconvent, vervangt. Voor het overige zijn wij met alle punten eens, dus wij ondersteunen alles van harte. Ik kijk even rond. Meneer Metters. In zijn algemeenheid, we vinden het nogal gedetailleerd... En er zitten ook veel voorzittersbevoegdheden in, in, technische zaken. Dat betekent dat in elk geval punt 6 en 7 niet kunnen steunen. Maar dat is een voorbeeld waarbij de voorzitter volgens mij eh, voldoende bevoegdheden heeft en de zaken technisch moet regelen. Voor het overige kunnen we in veel zaken meegaan. Dat zult u merken bij de stemming per onderdeel. Goed. Meneer Tonen. Uh, ...wilt u kort reageren? Uh, ja, voorzitter, dank u wel. Even kijken waar ik nog alles opschrijf. Uh, ik ben er weer een beetje kwijt. Oh nee, ja. Uh. Ja, de heer Wisman vroeg... Uh, ...waar komt dat seniorenkoffing vandaan? Dat komt uit de concept... ...oorspronkelijke conceptex... Uh, ...die gaat over Presidiumpunt Waarin staat dat het presidium kan functioneren als seniorenconvent. Alleen waar het, waar, het om, waar het om gaat is. Want dan haak ik meteen bij wat, datgene wat mevrouw de Veld zei. Van dan moet je de vergadering open en sluiten. Nee, je hebt het presidium en dat handel je af. En als, er dan, als je dan ook nog in de seniorenconvent gaat. of een apart seniorenconvent bij elkaar doet. dan sluit je het een af en dan begin je aan het ander. Zoals we hier wel eens een openbare raadsvergadering hebben. en daarna een besloten raadsvergadering die dingen zo allemaal de door elkaar zitten doen. Dus in die zin, en, en, en, en dat is iets wat, al, wat eigenlijk al heel lang bestaat en bestond. En daarin worden andere zaken dan zaken die des presidiums zijn. Want presidium gaat in feite over processen en dat soort zaken. Maar hier kan het gaan om uh, raadsleden die stout zijn geweest, of wethouders die stout zijn geweest, of incidenten die er ergens nee, gebeurd nee. zijn, et cetera, et cetera. Uh, of raadsleden die ergens tussendoor praten en dat soort dingen. <lacht> Het zijn allemaal dingen waarvan je zou kunnen zeggen dat moet je dan daar. Nee, dat laatste hoef je dan daar niet te bespreken Maar in principe is dat een, een, een goed instrument. Um, en vandaar ook dat ik heel nadrukkelijk heb aangegeven dat het een in principe in de regel openbaar zou kunnen zijn. Het presidium, uh, want daar bespreken wij geen geheime dingen. En in de seniorenconvent, waar dat wel is, kan zijn, uh, dan uh, vandaar die scheiding die ik daar heb aangebracht. ehm um, en dat is dus gewoon de oorspronkelijke tekst die ik, die ik, die ik heb aangepast. Um, ik heb geen probleem mee om te zeggen van uh, in de regel 14 dagen. Vind ik prima. Die aanpassing kan wat mij betreft. Als het dan maar inderdaad die 14 dagen is. Ja mevrouw van der Velde begint me goed te begrijpen. Um, ja en dan de opmerking die er uh, zowel door, um, door meerdere partijen in ieder geval uh, gezegd zijn over de punten 6 en 7 waar het gaat... Om, dat zijn voorzittersaangelegenheden. aangelegenheden. Nee, dat zijn onze aangelegenheden. Daar gaan wij over. En op het moment dat wij geen instrument hebben... Geen, ...de voorzitters geen instrument geven om te handelen... ...kan die in feite niet handelen. En ik weet zeker dat voor het grootste gedeelte van deze raad... ...het een doorn in het oog is hoe het af en toe gaat met interrumperen. En over hoe men dan van, van A, van Groningen, zwalk naar Maastricht... ...en vervolgens nog een keertje een luchtjeboek uitkomt. Nou, en om dat te regelen... ...en de voorzitter instrumenten in hand te geven... ...om te kunnen handelen... ...zijn deze dingen opgenomen. Niks meer en niks minder. En ik weet zeker dat als u dat vaststelt... ...dat de voorzitter mij in de toekomst ook wel eens op mijn vingers moet tikken. <lacht> <lacht> um, waar u het heeft over punt 8... Uh, ...dacht dat de heer Wisman dat was. Die zei van... Uh, ssh, ssh, ...ja maar uh, daar staat... ...daar stond in... Uh, dat ook bij de raad er anderen eventueel week zouden kunnen zijn... zoals bijvoorbeeld van de rekenkamer. Ik zie niet in welke rol de rekenkamer zou hebben in een raadsvergadering. Die heeft hij nooit gehad. De rekenkamer was altijd bij de informatieraad. Vroeger, hetzelfde geldt voor een accountant... komt in commissievergaderingen, komt niet in een raadsvergadering. En dat moeten we ook niet willen... Uh, en ik ben helemaal voor participatie. U weet dat ik uh, nog bezig ben geweest in een vorig leven met uh, allerlei dingen daarin uh, te introduceren. Waarvan de voorzitter, ik de voorzitter nu aan herinner dat hij dat uh, op zou pakken. Maar dat terzijde. Je uh, kunt wel. Maar je, moet, maar je moet bij. Ja ik maak je niet schierig hè. <lacht> ...maar dat is zijde. ...maar, maar uh, het moet niet zo zijn... ...dat we hier uh, in raadsvergaderingen... ...ook nog een keertje Paulse landdagen krijgen... ...we hebben allerlei forums... ...waar mensen kunnen inspreken... ...kunnen participeren enzovoort... ...maar specifiek niet in een raadsvergadering... Um, ...ja, er zijn mensen die zeggen... mevrouw de Vels het presidium openbaar... ...nee, nou dat... Uh, dat, mag, ...dat mag ze natuurlijk zeggen... Um, ...voorzitter, veel meer vragen zijn hier gesteld. Dit was het volgens mij. Ja. Dat, uh, dat denk 7. ik ook. Uh, meneer Thoune, er zit een... Uh, ...verschil van standpunt in een aantal reacties... ...maar dat ja, betekent dan wel ja. in de stemming. Ik heb 8 8. wel... 7 uh, de uh, een oh, punt 7, oh ja, mevrouw, het zelf vroeg... ...punt 7, waar staat... Uh, ...indien een raadslid... ...daar moet natuurlijk uh, dan Buiten moet staan... Uh, uh, ...indien een... ...de dus zaakjes buitengewoon... ...raadslid... Bent u nu tevreden? Ja, he. Nee. Oh. Nee, u stemt tegen, maar het moet er wel bij. Ja. Ja. En, de, en, de, en, de, en de toevoeging van, van VVD ook, voorzitter. Wilt u dan, als u dat zegt akkoord, mij dan uitleggen hoe u dat ziet in relatie tot artikel 1 en, en uh, punt 3? Dus punt 1 en punt 3. Want daar zit enige spanning volgens mij op. Dat houdt verband met volgens mij het karakter en het verschil tussen enerzijds presidium en anderzijds seniorenconvent slash fractievoorzitters. En dat veegt u van tafel door het voorstel van mevrouw Geurens dan over te nemen. Dat kan, maar ik maak u er alleen even bewust van. Nee, um, hier staat nu alleen in drie formule. Nou, kijk, in de oorspronkelijke tekst stond eigenlijk het presidium kan ook functioneren als seniorenconvent. Ja. Dus op het moment dat er een presidium is en er is een ander dan de fractievoorzitter aanwezig, ja. dan neem ik aan dat hij niet dan uit de seniorenconvent gemieterd wordt, maar gewoon blijft zitten. Maar als u het voorstel van mevrouw Geurelson overneemt, zegt u dat kan wel. Dat is het effect daarvan. Daarom hou ik het u scherp voor. Ja, dat dus kan het wel. gaat erom dat u weet wat u kiest. Ja, nee, dat, dat, dat zeg ik. Ik, zeg, ik zou het raar vinden. Als een uh, door de fractievoorzitter aangewezen vervanger. wel bij het presidium aanwezig zou kunnen zijn. maar niet bij het seniorenconvent. Dat zou ja. ik bijzonder vinden. Vandaar dus dat ik dat inderdaad mogelijk wil maken. En er zijn situaties waarin. in het seniorenconvent alleen met de fractievoorzitters zaken worden gedeeld. en vervolgens zegt u in. punt drie. dan wordt ook ter plekke besloten of dat breder gaat of niet. En als u dat als uitgangspunt wilt houden, dat is de spanning die ik aan u voorleg. door de suggestie van mevrouw Geurenson. Dan zit daar spanning op, in de praktijk. Dat mag, ik wil het alleen even hier. u bewust van. Misschien maken. is het handig dat we het er even in de, in de pauze over hebben. Dan we uh, kan... kunnen we daar misschien uitkomen. Dus ja, de spanning die u ziet, is in feite. Kijk, dan laat ik het anders zeggen. Op het moment dat, dat we in een seniorenconvent zitten, een seniorenconvent besluit. Dat er niet gecommuniceerd wordt met de fractie. krijgt de fractievoorzitter dat ook niet te horen? Goed. Dat lijkt mij gewoon de consequentie van het op dat moment vervangen. Dat lijkt mij een heel ander De vraag zaken. is of dat wenselijk is, maar dat is dan aan deze raad. Meneer Simons. Ik wil er nog iets aan deze discussie toevoegen, voorzitter. Het is namelijk zo dat ik de indruk had dat het, het verschil tussen het presidium. ...en het seniorenconvent... ...zodanig is... ...dat uh, het presidium bestaat uit alle fractievoorzitters... ...eventueel met vervangers... ...en het seniorenconvent senior is eigenlijk... ...een vertrouwenscommissie... ...die speelt de rol, dacht ik begrepen te hebben... ...van een vertrouwenscommissie... ...en die is ook kleiner dan het presidium... ...ik meen mezelf te herinneren... ...dat die, het, de vertrouwenscommissie bestaat uit drie mensen... ...en ik dacht dat daar toch een... ...andere vertalingen in zit... ...tussen presidium en seniorenconvent. Ik, zo heb ik meneer Tonen niet... Uh, uh, ...horen zeggen. En uh, Volgens mij is dat ook niet... ...het gebruik, maar ook niet de intentie... ...van meneer Tonen die nu neeschudt... ...wat u zegt uh, meneer Simons. Dus dat is een andere interpretatie. Ik dacht dat we die, uh, dat gesprek daarover juist in het presidium gehad hebben, nog niet zo lang geleden, en dat die waarde daaraan toegekend is op dat moment. Die, die herinnering heb ik daar niet aan, laat ik dat zeggen. Um, even zeggen? kijken, er zit nog een ander praktisch punt oh. in, uh, meneer Tonen. Punt 5, u zegt, en ook al zegt u in de regel... ...maar ik kan u op dit moment al met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid voorspellen... ...dat iedere raad de agenda nooit binnen 14 dagen komt. Want dat is het gevolg van dit nieuwe systeem. Dat betekent dat als u zegt 10 dagen, dan is dat realistisch. Dat was ook het gebruik. En het is ook niet erg, want alle stukken heeft u al lang. Dus de agendering komt dan tien dagen later. Of eh, tien in plaats van veertien. Want dat is, echt, dat is dan de vrijdag waarop de stukken worden verzonden. Ik neem aan dat ik daarop kan reageren. Graag. Um, ik heb een paar jaar eerder in de raad gezeten. En onder andere tot 2002. En wij kregen altijd bij de commissievergaderingen veertien dagen voor de vergadering de stukken. Altijd. Oké. Okay. Het in... is een kwestie van... Organisatorisch regelen om, om af te hoe je dat doet. Hetzelfde hebben we gedaan met de financiële stukken, bijvoorbeeld een begroting. Die kwam vroeger pas ergens 1 oktober. We hebben op een gegeven moment gezegd, nee, dat moet 1 september worden. Dat betekent dus dat je dingen naar voren haalt. En je hebt één keer heb je een overlap ergens van. En vervolgens kun je gewoon aan die termijn voldoen. Ik merk dat ik niet duidelijk ben, meneer Tone. Wat ik bedoelde te zeggen voor de commissievergadering, helemaal mee eens. Ik Vindt heb het nage, over. Maar ik, zei, maar ik zei in mijn eerste termijn, zei ik ook. Uh, dat ik met de griffier al overleg had gehad en dat zei van je zult, van de raad moet je het schrappen uit dit stuk het gaat mij okay. om dat je 14 oh. dagen voor de commissie ja. dat excuses, doet. dan heb ik niet goed geluisterd nee, dat, dat nee, is... maar voor de commissie heeft u helemaal gelijk, dat kan ah. gewoon punt ja. dus dat, dat ene stukje ja. moet het, van de raad moet eruit dank u wel gezondheid Volgens mij zijn dan, heeft iedereen voldoende gelegenheid gehad om hier iets over te zeggen? Over dit abonnement, hè? Ja? Over de abonnementen, ja? Dan uh, in algemene zin. Wie? Niemand? Ik ga straks beslissen wie als eerste het woord krijgt. Ik zie vingers van. Meneer Simons? Niemand verder? Mevrouw Geurensson? Meneer Wisman. Nou, ik ga in die volgorde, want ik ben al een keer met meneer Wisman begonnen. Meneer Simons. Voorzitter, ik wil nog een opmerking maken over, eh, als we het praten over het totale stuk... Eh, ...over het eh, vergaderen van het presidium in de openbaarheid. Eh, ik eh, betwijfel of dat functioneel is, of de zaken die daar besproken worden... ...of het wel zin, zinvol is om daar eh, publiek bij te hebben. Want vaak zijn het procedurele zaken, eh, vertrouwelijke zaken. En eh, ik zie niet in dat we dan dat openbaar moeten doen... Uh, ...de zaken die niet in het presidium thuishoren... ...en waar de raad ingekend moet worden... ...die zijn openbaar, uiteraard... ...want we, zoals we nu ook discussiëren met elkaar... ...dat is dat in het openbaar... ...maar ik denk dat de zaken in het presidium... ...en zeker niet die van het seniorreconferent... ...in de openbaarheid thuishoren. Dank u wel, meneer Simons. Mevrouw Gureltson. Dank u, voorzitter. Uh, feitelijk, wat, wij, wat hier voor ligt... ...is natuurlijk een, een uitwerking... ...van een eerder genomen besluit... Dus wat dat betreft uh, het reglement van orde zoals het voor ligt buiten de amendementen. Ik, de VVD-fractie heeft toch wel behoefte om nog even de financiën van dit punt onder de orde te brengen. En als we namelijk gaan kijken bij uh, de besluitenlijst van het college. Het punt is van de agenda uh, gehaald of het is in ieder geval uh, gewijs of vastgesteld, Dat valt niet helemaal te achterhalen. Maar er wordt in ieder geval over gesproken dat de aanpassing van het vergadestelsel voor de raad... Uh, de financiële gevolgen daarvan, de aanleiding van het raadsbesluit worden op dit moment geschat op 10.000 euro per jaar. Dat betekent omdat we natuurlijk drie keer in de week gaan uh, vergaderen met de commissie. Het aantal vergaderingen neem, neemt toe. Uh, de inzet van de ambtelijke capaciteit neemt toe. De bodems moeten er vaker zijn. Dus dat is natuurlijk wel een punt dat je moet afvragen in deze tijden of dit nou het signaal is wat we willen afgeven als raad. Dat is in ieder geval de bemerking die wij nog steeds hebben bij het stuk. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Keuransson. Mevrouw van der Veld. Ja, ik, ik voel dan toch heel erg behoefte om daarop te reageren. U trickert mij ermee. Um, het is juist... Nee, u heeft gelijk. Het gaat meer kosten. Het is wel zo dat wij de afgelopen drie jaar... toch wel tot de ontdekking zijn gekomen... dat één avond vergaderen... met zoveel verschillende onderwerpen... ook een hele lange avond is. En het eigenlijk ook... ...de onderwerpen niet ten goede komt als je daar te weinig tijd voor kan nemen. Dus ik ben het met u eens. Ja, moet je dat dan wel willen in deze tijd? Maar aan de andere kant vind ik, zeker nu, nu, nu er zoveel op ons afkomt... ...en dan noem ik inderdaad de, eerder, de onderwerpen eerder voor deze avond, de 3D's... Dan, ...dan moeten we toch juist de tijd nemen om met elkaar in goed overleg... ...de zaken goed door te kunnen spreken... ...en je te kunnen specialiseren op bepaalde onderwerpen. Mevrouw Keuranslom. Ik snap de redenatie van mevrouw van der Veld. Ik roep alleen even in gedachten ...dat de periode daarvoor hadden we ook te maken... ...met commissievergaderingen en raadsvergaderingen. En ik kan me genoeg herinneren... ...dat we uitgebreid gesproken hebben... ...door 12 uur, één uur, twee uur, drie uur s'nachts... ...en dat het niet direct de kwaliteit van de vergadering ten goede kwam. Meneer Simons. Meneer Simons. Meneer Simons. Dank u voorzitter. Ik wilde ook even reageren op de woorden van mevrouw Gurentzon. Want uh, ik begrijp u niet helemaal. Want uh, zij is een van degenen die mee heeft uh, gewerkt aan het opstellen hiervan. Dus ik begreep de opmerking niet helemaal. En zoals u ook al weet had ik mijn steun aan het voorstel in de tijd al ingetrokken. Dat was uit andere gronden dacht ik mevrouw Gurentzon. Nee hoor. Goed. Meneer Wisman. Dank u wel. Uh, het uh, vergadersysteem, het gewijzelde uh, vergadersysteem, uh, als je dat invoert, dan hebben wij als raadsleden en ook het uh, college uh, veel meer vergaderdagen. Dat, uh, Meneer Wisman, ja? als u iets dichter de microfoon benadert. Okay. Het is net bijna als een appel waar je graag in wilt happen. Heerlijk, dank u wel. <lacht> uh, het, uh, de intensiteit, of, uh, de, het aantal vergaderingen per maand zal uh, toenemen. Dat is een consequentie van, uh, van de keuze die uh, hiervoor ligt. Uh, ik uh, denk dat het uh, uh, aan het presidium is of uh, uh, samen met de. Uh, uh, met, met de 4 om, om een zodanig schema te bouwen... ook van welke onderwerpen... in welke vergaderingen komen... dat niet iedereen drie keer per week... hier aanwezig moet zijn. Ik neem... Ik, dat, dat moet kunnen... in ieder geval zoveel mogelijk. En, en mijn tweede vraag is... Uh, om het... Uh, de evaluatie van de, dit systeem... na ongeveer een half jaar... dat we eens een keer bij elkaar gaan zitten hier... en hoe bevalt dit? <tosses> en mijn buurman zegt nog iets... Wat Het is het presidium... bij de Agenda Commissie. En waar het presidium staat... Uh, moet de Agenda Commissie staan... want die bepaalt natuurlijk... Uh, de de, ...de de volgorde der dingen. Dank u wel, meneer Wisman. Niemand meer? Meneer Kramer. Ja, voorzitter, ik heb nog een aantal uh, vragen... ...en ik ben ook benieuwd wie ze gaat beantwoorden... ...over de praktische invulling van dit reglement van orde... ...en dat met name naar de commissies die we dadelijk krijgen... Uh, ...er zijn een aantal voorzitters... ...maar krijgen we ook een vaste voorzitter per commissie... ...en krijgen we ook vaste leden per commissie... ...want ik kan me zo voorstellen dat het vakcommissies gaan worden... ...en dat het voor de inwoners en andere geïnteresseerden ook fijn zal zijn... ...dat we weten wie in welke commissie zal zitten... ...dat ook niet de hele fractie uh, uh, betrokken hoeft te worden... ...maar alleen de, de, ja, de vakspecialisten die in de commissies zitten... Wie van u wenst daarop te reageren? Mevrouw van der Veld. Ja, ik, uh, ik ben niet een van de schrijvers van het stuk... zoals, zoals u weet, maar... Uh, over het voorzitterschap... kan ik wel zeggen dat de bedoeling is... dat er een vaste voorzitter per commissie komt. Dat is uit de bedoeling. En wat onszelf betreft... hebben wij het als gemeente Belang en Zandvoort voor onszelf zo ingevuld... dat we inderdaad zoveel mogelijk... vaste mensen in de commissies willen laten. Maar... Zoals u zelf ook heeft kunnen lezen... zijn sommige commissies toch best wel breed... dat het toch zo kan zijn dat de ene keer uh, misschien uh, de heer Demmers plaats zal nemen... en de andere keer mevrouw Van der Veld... omdat er dan toevallig een onderwerp in een bepaalde commissie zit... die op dat moment een van ons tweeën juist ligt. Voorzitter, als ik nog een heel dus kleine aanvulling mag maken... Uh, het is namelijk zo dat dit volgende maand al ingaat... en... Dit moet ook gaan werken dadelijk. Dus volgens mij is het nog niet geregeld. Volgens mij zijn de voorzitters nog niet benoemd. U dus, wordt straks op uw wenk okay, bediend okay. bij de raad besluitvorming. Ja. Ja. Ik zal er iets op toelichten meneer Kramer ook voor de beeldvorming. Meneer Sandra. Ja. Voorzitter, niet om mevrouw van het Veld af te vallen. Maar met betrekking tot het voorzitterschap van de commissies. Daar hebben de kandidaatvoorzitters nog niet met elkaar over gesproken. Inderdaad, is in eerste instantie gezegd dat het wellicht interessant zou zijn om een, uh, een vaste voorzitter per commissie te benoemen. De enige flexibiliteit daarin bij, uh, is gewenst, uiteraard. Maar er zijn ook nog andere mogelijkheden om uh, het voorzitterschap te, te in te vullen per commissie. En uh, daar, daar wilde ik eerlijk gezegd uh, als mede. Als het mij gegund is om voorzitter van een van die commissies te worden, toch nog even intern over praten als u het niet erg vindt. Dank u wel. Voor de procedureel in het reglement staat dat er drie voorzitters worden benoemd. En de vraag is even of u niet die overweging naar vier moet maken, want dat geeft namelijk de mogelijkheid van een vervangend voorzitter. En de voorzitters verdelen de commissies. En dat wordt in de agendacommissie gedaan. Daarmee hou je enige flexibiliteit. Maar wat ik proef hier is dat dat niet een duiventeel moet worden. Want dat is eigenlijk ook wat u zegt, meneer Kramer. Het lijkt handig om daar enige stabiliteit en continuïteit in te doen. Maar dat wordt dan in de agendacommissie besproken, wat ook de voorkeuren van de voorzitters zijn. Zo komt iedereen tot zijn recht. Dat is de gedachte erachter. En voor de leden geldt eigenlijk een vergelijkbaar verhaal. Dat u, en dat is eigenlijk uw oproep: dat iedereen gaat nadenken over van in welke commissie ga ik dan zitten en hoe bevalt dat nou dan geeft meneer Wistman eigenlijk al een suggestie laten we eens na een half jaar gewoon de, de thermometer erin steken en eens kijken van hoe loopt het dus dat is ook een beetje proefondervindelijk kijken dat, dat is de, de, de, de gedachte achter deze structuur is dat helder voor Anita? Ja. ja nader debat nog nodig nee dan sluit ik het debat op dit onderdeel en ga ik over naar Agenda punt 8. En dat is geworden de motie Meeuwenoverlast. overlast. Um, wie van de fracties wenst deze motie toe te lichten? Meneer Kroonsberg. Voorzitter, veel burgers zitten te wachten op een aanzet vanuit de Zandvoortse politiek aangaande de overlast meeuwen. Een aanzet in de vorm van een motie ligt voor. Niet uitputtend in oplossingen wil ik daarbij zeggen. Er is inmiddels wel ervaring op papier gezet door de genoemde gemeente in de motie. En afgelopen zaterdag werd vanuit de gemeente alvast de nodige informatie gegeven in het programma Goedemorgen Zandvoort. Uh, daar is ook een bijeenkomst aangekondigd in september voor raadsleden en ook voor burgers. Daarom, voorzitter, nieuwsgierig naar het antwoord op de motie van de wethouder. Meneer Kroonsberg. Naar het antwoord op de motie van de wethouder. Meneer Kroonsberg. Ik stel toch voor dat u de motie wel... Uh... Voordraagt, want ik geloof niet dat iedereen naar de radio heeft geluisterd... maar ook hier is de traditie, ook voor de geschiedschrijving... dat we dat vastleggen, doe ik. Overwegende dat... 1. de mee we met een jongen op een aantal plaatsen in onze gemeente... ernstige overlast bezorgen aan inwoners, toeristen en ondernemers... zoals voornamelijk bij het LDC-complex en bij huizen kost verloren. Op meerdere plaatsen, zoals in Haarlem, Leiden en Alkmaar... maatregelen zijn getroffen om de overlast te bestrijden waarbij deze gemeente ook de nodige ervaring hebben opgedaan. Bekend is bij ons allen dat de dieren worden gevoerd wat de overlast bevordert. De gemeente Zandvoort een ontheffing kan aanvragen bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie om met inachtneming van een aantal voorwaarden een gespecialiseerd bedrijf de meeweieren kan laten verwisselen met kunsteieren. ...verzoekt het college en of de verantwoordelijke wethouder om... ...alle mogelijke maatregelen te nemen om de overlast in 2015 te kunnen bestrijden... ...of dusdanig te beperken dat er van overlast geen sprake meer is. Direct de ontheffing aan te vragen bij het ministerie van Economische Zaken... ...landbouw en innovatie om de eieren te mogen verwisselen. Een kostenoverzicht te maken voor de maatregelen om de overlast daadkrachtig aan te pakken. De Raad, indien mogelijk... Voor de begrotingsbehandeling en of vaststelling hierover te informeren. Zandvoort, 26 augustus, fractie CDA, fractie OpenZ, fractie D66. Dank u wel, meneer Kransberg. Is er behoefte aan een vraag ter verduidelijking van deze motie, meneer Hendricks? Ja, voorzitter, dank u wel. Meneer Kransberg, wilt u de microfoon? Dank u wel, meneer K. Hendricks. Ja, ik heb één vraag ter verduidelijking eigenlijk, want misschien heb ik iets gemist. Maar uh, vorige week heeft het CDA voor mij over ditzelfde onderwerp vragen gesteld. Heeft u daar al antwoord op gehad eigenlijk? Meneer Kransberg. Ik heb een aankondiging gedaan. Niet meer en niet minder en daarna aan het werk gegaan om uh, wat breder te oriënteren. Meneer Hendricks. Dan, dan heb ik dat verkeerd begrepen. Want ik zag er dat er indien nodig een motie zou worden ingeniet in die aankondiging. Maar waar, waar zit die noodzaak hem nu in? Meneer Kroosberg? Als je dat op tijd aankondigt, geef je ook de andere partijen de gelegenheid om uh, eens even contact op te nemen. En het eventueel te versterken en te verstevigen. Meneer Hendricks, laatste keer. Ja, ik, ik snap het nog niet helemaal. Uh, want wat ik vroeg was, waar zit dat indien noodzakelijk in? Die, uh, u stelde voor mij schriftelijke vragen aan het college. Hè? Voor mij zijn die ook al zodanig ingeboekt. Uh, waarin u het college vraagt, wat gaat u uh, hier aan doen? En indien nodig komt het CDA met een eigen motie. Maar indien in die nodig, die mis ik nu een beetje. Ik snap uw vraag niet. Uh, ik uh, verwacht uh, inhoudelijke vragen eventueel. Maar uh, voor mij is uh, de, de zaken die in de overweging en het verzoek kunnen uh, staan, uh, zijn duidelijk. Uh, het kan nog aangevuld worden door uh, uh, de, de betreffende wethouder. Maar ik wil ook nog wel een, uh, een klein citaat geven van een burger die heeft geschreven. Nee, hey, nee, nee, meneer Kransberg. Uh, ik vermoed namelijk dat er iets in het reglement aangepast gaat worden. Ik hou van anticiperen. U dwaalt af, kortweg. Uh, wat meneer Hendricks vraagt volgens mij, en ik zeg het maar even hardop meneer Hendricks om deze, dit uh, vraag-en-antwoordspel te doorbreken. Ik corrigeer me meneer Hendricks als ik het fout samenvat. Meneer Hendricks vraagt zich af waarom u en vragen indient en voordat die vragen zijn beantwoord, u ook gelijk een motie neerlegt. Dat is de essentie. <lacht> oh. De microfoon staat nu aan meneer ja, Ransberg. Uh... Ik heb uh, wat dat betreft geen vragen. ik heb een aankondiging aan de hand. Oké. Okay. Ja. Uh, en meneer Hendricks heeft kennelijk de overtuiging dat er vragen door het CDA zijn ingediend. Uh, inderdaad, misschien kan de griffier daar uh, uitleg over geven, want het staat wel zodanig op de website, namelijk. Uh, er zijn uh, volgens uh, ons onverprezen ICT-stelsel. En de griffie zijn de vragen ingediend. Uh, en begrijp ik uw reactie zo, meneer Kroonsberg, dat u zegt dat die vragen als niet ingediend beschouwd kunnen worden? <lacht> ik zou me uh, maar tot de motie uh, beperken, voorzitter. Dat lijkt me het meest handig. Uh, uw antwoord is wat cryptisch. Goed, ik laat het aan u. Uh, niemand anders dan vragen ter verduidelijking? Meneer Simons. Hey, ik wil er nog geen rondje maken. Ja, Alleen, ik, vraag ik, het ik, ik vraag me eigenlijk af, voorzitter. Ik had nog uh, wat kleine opmerkingen ten aanzien van die tekst. Uh, moet ik dat nu doen of moet ik dat straks in de eerste ronde doen? Uh, dat is een goede vraag. <laughs> uh, nu maar. Vandaar ook mijn hand opsteken, voorzitter. Uh, ik wilde namelijk de opstellers van deze motie met even één ding vragen. Dat is namelijk het volgende. Uh, een van de portefeuillehouders, of de portefeuillehouder die dit beheert... ...is al op dit moment bezig met een aantal maatregelen voor te bereiden. En in overleg met hem heb ik de opmerking gekregen... ...de eerste zin uh, daar staat... ...of dusdanig te beperken dat er van overlast geen sprake meer is... Nou, dat is, dat is een hele moeilijke, die is niet helemaal concreet. Dus ons voorstel is dat anders te formuleren of dat weg te laten. Een andere formulering zou kunnen zijn of zoveel mogelijk te verminderen. Maar het helemaal, dat er geen sprake meer van is, dat is bijna onmogelijk om uit te voeren. Dus hierbij, het tweede punt voorzitter, dat is het laatste stukje van... Uh, uh, het ontheffing vragen en hoe, wat je daar dan mee gaat doen het punt om de ere te mogen verwisselen dat is uh, niet de term die uh, de specialisten op dit gebied uh, hanteren dat is om nestbeheer uit te voeren als het dat mag zijn dan graag dat was het voorzitter dank u wel uh, meneer Simons uh, meneer Want direct antwoord geven voorzitter nee, nee? Meneer Demmers, maak eerst het rondje even af. Ja voorzitter, een kleine vraag. Uh, ja, het gaat over dieren. Uh, er is altijd heel veel publieke sentiment ook meegemoeid. Het is ook een ingewikkelde regelgeving. Wordt een lange vraag meneer Demmers of niet? Zou u het verhaal met de meeuwen niet kunnen combineren uh, met herten en vossen? We zijn we even klaar. Ja, Dank u wel. Ik, ik inventariseer eerst even alle vragen en dan mag meneer Kroonsberg antwoord geven. Meneer Kroonsberg, er zijn geen verdere vragen ter verduidelijking. Dames en heren. Meneer Kroonsberg had zijn hand opgestoken. Had u de ja. hand opgestoken? Ik heb u echt niet gezien. Aan, aan u twee. de vraag. Ik had er geen twee opgestoken. Aan dus u het, het woord. Even aansluitend op het verhaal van de vragen die meneer Kroonsberg al gesteld heeft. Ontgaat mij de noodzaak van, uh, van deze motie. Mede gezien het feit dat er op 25 juli een brief is binnengekomen van uh, het uh, huurdersplatform uh, Zandvoort. Het gaat over de meeuwenoverlast. En die bij ons nu op de lijst van ingekomen stukken staat. Waarin staat uh, in handen liggen van het college en uh, voor het college ter afdoening. Dus als we nou, uh, als we nou 27 vragen en één motie gaan indienen over éénzelfde onderwerp. Dan zijn we volgend jaar nog niet klaar. Dus het lijkt me niet verstandig dat die motie wordt ingediend. Meneer Kruinsberg. Ja voorzitter, ik, ten aanzien van de laatste vraag, ik zie deze motie als een extra stimulans en ik denk dat de huurdersplatform zelfs blij is dat dit nu eens een keer wat meer in de aandacht en in de publiciteit komt, dat is één. Verder uh, herten en vossen zou ik zeggen, ik nodig u uit meneer de Demmers om daar zelf een stukje over te gaan schrijven. Maar ik zie op dit moment de noodzaak daar absoluut niet van in. En de suggesties van de heer Simons... wat mij betreft kunnen die verwerkt worden in de motie. Dank u wel. Meneer Kroensberg, um, voordat ik ruimte geef voor eventueel nog debat... vraag ik even de portefeuillehouder om namens het college te reageren. Meneer Cohen. Ja, dank u wel meneer de voorzitter. Um, ja, is het nou emotie motie of motie? Um, ik ben, om, omdat er zoveel reacties zijn over, ja, wat is overlast? Ik denk dat dit wel een vorm is van, uh, van overlast. Zeer relevante uh, vorm. Ben ik dus uh, op zoek gegaan naar, ja, wat doen de buren? Haarlem, uh, Alkmaar, Katwijk enzovoorts. En er uh, schijnt het wel zo te zijn dat er een ontheffing is ten aanzien van de Flora- en Fauna-wet. Dus ik heb uh, gezocht naar een deskundige firma, gecertificeerd, en die... Uh, doen offerte uitbrengen, die heb ik al. En, en dan gaat het om een aantal zaken. Uh, ten eerste zouden wij zelf als gemeente, en uh, dat heb ik al ingezet. Een, een, ik denk al een tweetal uh, voorlichtingsavonden. Bijvoorbeeld in september en vroeg in het voorjaar. Om gewoon eens door een ecoloog te vertellen wat voor... Zo het gedrag en wat je er eigenlijk aan zou kunnen doen en in hoeverre het haalbaar is om het te beperken. En de tweede lijn is dan de firma die, die, die zal dus die ontheffing gaan uh, verzorgen en vanuit die ontheffing is dan mogelijk dat nestbeheer te verzorgen. En hoe dat nestbeheer dan ook gaat... en dan moet je denken aan het verwisselen van eieren... of een behandeling van eieren. En wat mij betreft mag het ook... het verwisselen in paaseieren zijn. Dat maakt niet uit als het om minder meewel gaat. Maar dat, dat nestbeheer dat moet zeer deskundig gebeuren dan. En die firma die is dus... Uh, ja, die kun je dus in de gelegenheid stellen om dat uit te voeren. Maar je kunt het ook zodanig doen dat je... ...instellingen dan wel particulieren laten doen. En eigenlijk zoek ik een beetje naar die laatste vorm... ...want dat is ook het goedkoopste dan. Dat je zegt bijvoorbeeld de instellingen als de kei of uh, het huis in de duinen... ...dat die gewoon op een deskundige manier het platte dak opgaan... Uh, ...investeringen doen in het platte dak, eventueel als het nodig is. Ja, en op die manier te komen tot een vermindering van uh, het, het uh, overlast van meebe. Maar verwacht er niet al te veel van. Want kijk, het is nu ook alweer dat uh, nou, de overlast is een stuk minder. Het is een bepaalde periode in de zomer. En je moet uh, voor effectieve maatregelen moet je gewoon vroeg in het voorjaar zijn. Dus dan moet je er gewoon klaar voor zijn. En beter laat, dat ze al uh, nest bouwen, dan mag je al eigenlijk niets meer. Dus het is een heel kritiek pad wat je dus moet volgen. Uh, ja, dus die, die, die avond, dat is een, een begin... en dat wil ik doen met een uh, collega... we hebben het over de samenwerking in Haarlem... nou, ik heb ook hier een Haalemse ecoloog uh, voor uh, gecharterd... en die wil dus uh, het, het, het, het, het, de voorlichting geven. Um, ja, dit, dit zijn eigenlijk wel de, de dingen die ik wilde zeggen. Hierover. Uh, en uh, ten aanzien van uh, de motie zelf... Ja, ik, ik ben blij met, de, met deze motie, want het ondersteunt gewoon het, uh, ja, het, de, de uitwerking. Ja, ik ben er blij mee. Dank u wel. Raad, uh, meneer Hendricks. Oh, um, ik hoor de wethouder uh, uitleggen wat hij zelf al doet tegen de milhooverlast. En hij zegt eigenlijk dat die motie zijn beleid ondersteunt, maar is daarmee de motie niet overbodig geworden? Nicole. Nou, dat lijkt me even niet. Laten we de motie maar inzetten. Kijk, de, de gevallen die zijn gemeld per mail enzovoort, dat zijn toch vrij incidentele gevallen. En je trekt het hier wat algemener. En ik zou heel sterk willen pleiten dat de gemeente zich sterk maakt voor het, voor het binnenhalen van die ontheffing. Dus wat dat er gaat, vind ik het wel een ondersteuning die, die motie. Dank u wel, uh, wethouder. Meneer Hendricks, uh, het wordt geen debat met het college, dat snapt u wel? Dat snap ik, in ga het U krijgt een tweede termijn het woord. En dan kom ik ook... Uh, oh, wacht, excuus. Mevrouw van der Veld, wilde u een vraag ter verduidelijking aan de wethouder stellen of niet? Ja? Dan heeft u eerst het woord? Ik kom zo bij u terug, meneer Hendricks. Um, ik hoor de wethouder zeggen dat, dat inderdaad dat, uh, het bedrijf best wel veel geld kost... En ik hoorde wethouder ook daarnet zeggen dat het dus eigenlijk door de bewoners zelf gedaan zou moeten worden. omdat dat zou de mooiste oplossing zijn. En toch zegt u dat u heel blij bent met emotie. Maar in emotie staat dat u, het college, alle mogelijke maatregelen moet nemen om die overlast in 2015 te bestrijden en dusdanig te beperken. Nou, dat wordt dan waarschijnlijk een, een, een, een wijziging in de tekst. Maar als u al die maatregelen moet nemen, moet u dus die knip openmaken. Dus hoe kunt u dan blij zijn? Dat begrijp ik dus niet. Ik hoor Het is zo dat je, als je die ontheffing hebt, dan pas kun je wat doen. Hè? En die ontheffing, dat, dat zal niet zo heel veel geld zijn. Dat is in ieder geval minder dan waar we over gesproken hebben vanavond. Veel minder. Want dan kun je, kun je alvast een begin maken. Vervolgens moet je het dan zoeken in het optimaliseren van de kosten, zo minimaal mogelijk, dat je met instellingen gaat werken. En dat zij dus het eh, daadwerkelijk de, eh, nestbeheer gaan doen. En dat, dat, scheelt, <coughs> ja, dat scheelt enorm in de investering. Dat was wat u betreft eh, het antwoord. Het gaat mij namelijk om de tekst zoals het er staat ten ja. opzichte van wat u zegt. En dan gaat het mij om gewoon de eerste drie woorden: alle mogelijke maatregelen. Dus betekent dat u inderdaad moet gaan aanvragen om te mogen afschieten. Moet u moet aanvragen laser, u moet aanvragen schrikkeldraad op de woningen. U ja. zult zo alle, dat is wat daar staat. Ja. Ja. Ik kan het niet veranderen, het is mijn motie niet. Nee, nee, mevrouw Van Veld, dan, een korte reactie graag van meneer Cohen en daarna gaat het rondje naar de Raad. Misschien. We bedoelen dan de, de potentiële praktische mogelijkheden. Dank u wel. Ja. Raad. Wie wenst in tweede termijn debat? Meneer Hendricks, niet meer. Voldoende over gezegd. Ja. Dat betekent dat ik het onderwerpdebat op dit onderdeel motie meeuwenoverlast sluit... ...en ik kom tot de agendaafronding en dat is het gespreksonderwerp sluiting. En het aardige van dat onderwerp is dat ik daar alleen iets mag zeggen. Want ik wil u meenemen in het feit dat het nu twaalf minuten over half elf is. Ik denk dat er nog wel over her en der wat onderwerpjes gesproken gaat worden... En mijn voorstel is om om 11 uur de gemeenteraad besluitvorming te openen. Stemt u daarmee? Ja, um, ja wij, wij schorsen altijd minimaal 10 minuten, mevrouw Beurrensson. En ik denk dat 11 uur uh, is een inschatting. Dus ik ga liever om 11 uur gelijk uh, fris aan de gemeenteraad besluitvorming, uiterlijk 11 uur. Als u allemaal eerder aanwezig bent, kan dat... Ik dank, u, ik dank u hartelijk voor uw inbreng in naar alle waarschijnlijkheid deze laatste gemeenteraad debat. Tot straks.